Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Voetbalclub FC Twente gaat onderzoek doen naar mogelijke racistische acties van supporters. Volgens de Italiaanse club Lazio riepen Twente-aanhangers kwetsende dingen tijdens de wedstrijd gisteravond. Ze zouden oerwoudgeluiden hebben gehoord van de tribunes. Twente-trainer Oosting zegt dat hij daar niks van heeft meegekregen. Ik heb het niet gehoord. En als dat zo zou zijn, ja, dan neem ik daar afstand van, maar dat kan natuurlijk niet. Maar goed, nogmaals, ik heb het niet gehoord. De club uit Enschede gaat nu de camerabeelden in het stadion checken. Mogelijk gaat de UEFA de zaak ook onderzoeken. Na lang aandringen heeft Telegram een banga-lijst met Nederlandse vrouwen verwijderd. Dat was dezelfde lijst die maanden geleden rondging onder Utrechtse studenten. Eerder wilde berichten app Telegram niet meewerken aan het verwijderen. Bij 125 Nederlandse bedrijven is de uitstoot van giftige stoffen de afgelopen jaren gestegen. RTL Nieuws heeft de periode tussen 2015 en 2022 onderzocht en keek naar stoffen als kwik en lood... De stijging is opvallend. Bedrijven moeten sinds acht jaar minder ziekmakende stoffen uitstoten. Ze moeten er juist alles aan doen om de uitstoot tot een minimum te beperken. En in het Brabantse stadje Heusden liep er de afgelopen dagen regelmatig een lachende groep door de straten. Allemaal mensen. Er werden namelijk speciale lachwandelingen georganiseerd. Een lachwandeling is een wandeling waarbij we ons vooral concentreren op het lachen. Oh! En op die manier hopelijk een heleboel endorfine creëren. Waardoor we ons aan het eind van de wandeling lekkerder en bruisend van energie gaan voelen. Ik voel me wel echt vrolijker, omdat je zoveel gelach hebt. Ja, een glimlach kost natuurlijk niets. Maar in dit geval wel, want wie mee wilde lopen met de lachwandeling moest 20 euro neerleggen. Het weer, prima dagje om zelf te wandelen. In het noorden wat bewolkt en gaat op 15. In het zuiden veel zon bij 20 graden. Zaterdag wordt ook mooi. Zondag wordt het iets koeler met meer wolken en kans op wat regen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland viel op de N9 Den Helden ook maar. Tussen school en bergen heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. <truimert>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 It just gets better happy. Oh, she don't care about the rest at all. She's got a system they call apartheid. It keeps a brother in a subjection. But maybe pressure will make Joanna Was voor dan. In every magazine and the church Can't you see that the tide is turning Punt 9. CFS. Complain about Love.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 Op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot. Wat zit ik? Jij bent de sleutel, ik het slot. Jij bent de gids, ik ben de grot. Wat? Jij bent de deksel, ik de pot. We staan samen sterk, dit gaat nooit kapot. Jij bent de zee, ik ben de pier. Jij bent het glas, ik ben het bier. Jij bent de koe, ik ben de stier. Oh, Herman. Eén uur met jou is vijf kwartier. We Jij staan samen stijl. ik het station. We staan samen de regen en ik de tong. We staan samen stijl. Ik de bonbon. We staan samen sterk, ik de kalkoen. Ik ben het zakje, jij de thee. De ik, ben de de kaars, jij de de ik ben de, de kaas, jij de soufflé. Ik ben de keizer, jij de sneeuw. Ik ben Tom Hermans, sterk. jij bent Karin. We staan samen sterk, we staan samen sterk.